Goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Iets later dan uh, gepland. We hadden wat uh, technische issues... Uh, in verband met uh, zomertijd. Um, maar daar zijn we gelukkig. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam... en ik heb een heerlijk uh, programma... met lekkere muziek voor u klaarstaan. Het eerste nummer wat u uh, hoorde... is van het George Winstone Trio. Het heet One for Kenny. George Winstone is een 24-jarige... Engelse jazzsaxofonist. En ik was uh, onlangs in Londen... En ik kwam uh, bij Toeval eigenlijk in een, uh, in een jazzclub terecht, de Fortex Jazz Club, en daar trad hij op. En dat was een, uh, ja, was een bijzonder optreden en omdat het zulke mooie muziek was, dacht ik daar ga ik een stukje van draaien. En gelukkig kon ik daar wat van op het internet vinden, want George Winston heeft vorig jaar zijn eerste EP's, dus dat is een extended plaat, het is geen langspeelplaat, uitgebracht, Outer Space. En daar komt dit nummer vandaan, One for Kenny. Ik ga verder met um, Paul Consalves en Tubby Hayes. Um, het komt van het album uit 1965, Just Friends. Paul Consalves, tenoorsaxofonist, uh, bekend uit de band van uh, Duke Ellington... die in 1964 optrad in uh, Engeland, maar Paul was ziek. Tubby Hayes was een Engelse saxofonist die in het publiek stond te wachten op de show. Hij werd gespot en hij werd gevraagd om in te vallen. Het was een groot succes en uh, Jubbie Hayes kreeg ook een staande ovatie van de bandleden. Een paar dagen later was Paul Consalfus beter en bracht een bezoek aan Jubbie Hayes in de club waar hij speelde. Hij deed daarmee met Jubbie Hayes en ze werden vrienden. En een jaar later was Duke Ellington opnieuw in Europa en toen gingen uh, Paul en Jubbie samen de studio in en hebben een album opgenomen. Daarvoor ga ik draaien Amber Mood en daarna uh, het nummer Zoraya van hetzelfde uh, album. Paul Consalf, Consalfus en Chubby Hees. En Chubby Hayes. Ga verder met Art Blakey en de Jazz Messengers. Ook wel genoemd de Art Blakey School of Jazz. Waarom? Ze hebben zo'n 30 jaar lang opgetreden met verschillende bezettingen. Waaronder hele grote namen. Waaronder Clifford Brown, Curtis Fuller, Lee Morgan, Wayne Shorter, Brentford Marsalis, Winter Marsalis, Donald Burt, Hank Mobley, Benny Golson. Ga maar verder. Ze zijn ook heel veel in Nederland geweest. En daarin hebben ze een aantal keren opgetreden. En uh, ook live natuurlijk in Scheveningen bijvoorbeeld of in Amsterdam. Maar ook in het um, session uh, Jazz Café in, uh, in Laren. En daar zijn een aantal radioopnames van uitgebracht als, um, ja, als cd. En daar heb ik, uh, heb ik een nummer van uitgekozen. En dat nummer dat heet My One and Only Love. En uh, daarop spelen onder andere David Snitter op de tennoorzaaks... Valerie Ponomo Trompet, Bobby Watson op sax, James Williams op piano, Dennis Urwin op bas en natuurlijk Art Blakey op drums. Art Blakey in de Jazz Messengers met My One and Only Love. Blakey's Jazz Messengers. Ik ga verder met een Nederlandse artiest, Theus Nobel. De 36 jarige trompetist heeft een nieuw album uitgebracht. Theus Nobel is een, uh, ja, eigenlijk uh, ondanks zijn leeftijd een opkomende uh, jazz -trompetist die uh, furoren maakt. Hij heeft een um, afgelopen acht jaar in het orkest van de Koninklijke Luchtmacht gespeeld. Hij heeft een, uh, een uh, ja, klassieke opleiding gedaan, maar vond het heel... Uh, Leerzaam en nuttig om zichzelf te gaan verbreden bij uh, de luchtmacht. Hij heeft daar heel veel van geleerd. Hij heeft inmiddels uh, zelf vier albums uitgebracht. En zijn nieuwe album, The Journey of Men, is in uh, dit voorjaar uitgekomen. Hij wordt vergezeld door de pianist Alexander van Popta... op bas Jeroen Vierdag en de Vlaamse drummer Tour Moens. Hij is geïnspireerd door uh, Woody Shaw en uh, ja, eigenlijk... Uh, Zeg ik, ga maar, gaat u maar luisteren naar dit mooie nummer: My Favorite Vice van Teus Nobel. Theus Nobel met My Favorite Vice. Theus heeft zijn uh, baan bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht opgezegd en gaat de komende tijd samen met de Belgische pianist Jeff Neven op uh, tournee in Azië en Australië. Mm -hmm. Dit kwam van zijn nieuwe album Journey of Man. We gaan verder met uh, Thilonius Monk en Sonny Rollins... van een verzamelalbum The Complete Prestige, More Than You Know...